Ja, we moeten de Turken wel niet denken. Ze zijn een rode haring. Want eh, als dus morgen Koeristan wordt opgericht, dus een referendum gehouden in het begin Turkse staat, grondgebied... Um, ja, als je dan een referendum houdt van uh, bij welke staat wilt horen, dan uh, kan ik wel voorspellen dat uh, de gebieden waar de meerderheid Koerisch is, dus, graag uh, Koeristan wil hebben. En dat kan dus allemaal vreedzaam verlopen, een beetje wat land- en uh, huizenruil organiseren. En uh, dan uh, stopt die oorlog in uh, Irak en Syrië gelijk, voorspel ik ook. En kunnen die Arabieren vreedzaam uit elkaar gehaald worden... En is de islam opeens geen punt meer? En uh, ja, want uh, dan heb je namelijk geen islam meer nodig. Ook... Ik hoorde... Uh, of ja, <coughs> maandagavond om, uh, tussen 11 en 12 ergens op deze zender. Dat na de Tweede Wereldoorlog, of uh, ja, vrij snel daarna in ieder geval, 10, 15 jaar, het uh, christendom uh, compleet is uh, weggezakt. Ja, een soort privé hobby van uh, een aantal mensen die toch graag een secte willen hebben. ...maar in ieder geval openbaar is het uh, verdwenen. En, uh, <tosses> terwijl er toch uh, een paar duizend jaar... Uh, ...of daarvoor de andere godsdiensten met mannelijke oppergod... ...van kracht uh, geweest is. En hoe komt dat dan... En waarom zal die islam dan ook verdwijnen? Of uh, ja, uh, geneutraliseerd worden, zeg maar, als uh, Koeristan wordt opgericht? En Turkije, uh, bij ons paradijs, komt. Ja, we zijn dus een hele tijd bezig geweest met uh, de buren belagen. Steeds grotere eenheden tegen elkaar en grotere proporties van de bevolking die eraan meededen. Uh, dat culmineert dan uiteindelijk in uh, de grootst mogelijke organisatie in Europa. Die, uh, de buren kon belagen, dat was uh, Duitsland. En ja, die kregen er nog genoeg van. Het kostte een paar miljoen van hun eigen dooien. Ja, en uh, om de buren te belagen, trouwens ook om je te beschermen tegen buren die willen belagen, uh, <tus> heb je een bevelsstructuur nodig, dus zeg maar een bende. Ik ja, ben, eh, om het gezag te handhaven, eh, wil graag dat we derde ideologie erbij hebben en eh, willekeurige slachtoffers aan de schrik erin te houden. Want die willen natuurlijk in de eerste plaats hun eigen positie eh, beschermen. En uh, ja, na 45 wordt dus ook een meerderheid van uh, Duitsers, een meerderheid van de Europeanen die zich uh, actief voor de vrede zouden inzetten. Dus konden wij gaan samenwerken en uh, ja, denk je van uh, wat is nou eigenlijk het uh, probleem geweest? En dat kunnen wij dus ook aan de Turken vragen. En de Oekraïners. En de Kroaten. En de Kosovaren. Dus, uh, wij kunnen dus het paradijs... waar wij geen mannelijke oppergod meer nodig hebben... formaliseren. Door een referendum... Dat is zoals dat in uh, Turkije en Irak en Syrië gehouden moet worden. Bij, bij welke staat wilt u horen? Bij welke provincie? Welke bevoegdheden? Op welk niveau? Dat dan raadgevend? Nou ja, zo in Europa nog een groot aantal andere vragen. Dat wil ik graag op een uh, stuk papier thuis krijgen. En dat kan er op internet ingevuld worden. Misschien tegelijk een president kiezen. Dus ja... Euh... <tossimus> De Turken hebben dus nog last van de territoriumdrift, dat, dat land van de buren is van ons. Wij willen een grote mogendheid, een groot rijk en de Arabieren die willen dat ook, in Irak. Ze zijn tegelijk bang voor elkaar ook natuurlijk. En de persen willen natuurlijk heel Iran houden. Ja, en, en, dan heb je inderdaad een, een, een, een dwingende islam. Dus ja, we moeten de Turken zien te overtuigen. En dat kan, denk ik, door zelf het referendum te houden. En dus. Uh, aan te bieden erbij te komen. Geen rode haring. Ja, ik zag een filmpje van Britain First. Britannie Eerst. was van, uh, wat uh, ja, het waren voornamelijk mannen, er zaten ook wat vrouwen bij, dat waren de zogeheten militante moslims. Het geschreeuw en uh, spandoeken. En een spandoek was: The followers of Mohammed will conquer America de volgelingen van Mohammed zullen Amerika veroveren. Ik denk dat ze bedoelden, dus militair, dus niet uh, doordat alle Amerikanen bekeerd worden tot uh, de ware set uh, voorschriften en taboes. Dus uh, ja, het, uh, de rare fantasie van het, het grote Rijk, het wereldwijde kalifaat. En dan verdenk ik ook die uh, Bengalen van die Bangladesh, die. Uh... <tiedacht> nog geen willekeurige dooien maken, maar. Uh... Uh, mensen die zich uh, als onafhankelijk denker uh, opstellen. Ik weet niet als atheïst of ik weet niet wat ze precies gedaan hadden. Maar uh, af en toe wordt er iemand gekeld daar. Die, uh, die dan uh, de moslims niet zint. Of sommige moslims. En ik denk dat die Bengalen dus... Uh, ja ook graag bij het wereldwijde kalifaat willen horen en daarvoor wat uh, moorden plegen als uh, ja noem je dat uh, stembetuiging of uh, ritueel offer. Dus zoiets dat zal dan ook ophouden. En uh, ja, kijk, uh, als, uh, als dus het hele Midden-Oosten ongeveer uh, vreedzaam is opeens, ja, dan uh, valt er niks meer te fantaseren over wereldwijd kalifaat. En uh, ja, dan hoeven we eigenlijk ook geen uh, uh, willekeurige doorheer te maken. Ja, dan moet je het anders verzinnen misschien, maar ik bedoel, als doorsnee kalifaat-enthousiast, ja, ik ben zelf nog even een christen geweest, een katholiek, yeah, ja, dat was een pijnlijke herinnering misschien, maar... Dan dacht ik inderdaad dat missionarissen die de heidenen in Afrika uh, tot het ware geloof konden brengen. En, uh, het was een aardig idee dat er uh, een miljard katholieken waren op de wereld of iets in die richting. Ja, ik weet eigenlijk niet wat, uh, of de naar nou weten dat het hier het paradijs is. als ze zo in kunnen stappen. Het kan ook zijn dat het veel de Turken denken dat het maar een slap zoutje is, en uh, ook rijp voor de slacht. Zowat misschien denken veel jaren, dat wel. Onderhand. Ja, ik heb je al eens eerder uitgelegd dat uh, mannelijke oppergod, dus. ...uitgevonden door degene die begonnen met uh, in, in, in bendes uh, de buren te belagen. Want onderhand is dus de ingesleten mening dat ja, de islam, dat kunnen wij er niet bij hebben... Trouwens, als Turkije dus uh, Koeristan uh, helpt uh, inrichten, dan verdwijnen er, ik schat, zo'n uh, 10 miljoen uh, mensen uit Turkije. Namelijk uh, iets van uh, 7 miljoen uh, naar Koeristan. Dat zijn nu vluchtelingen, Koerdische vluchtelingen in uh, in het eigenlijke Turkije, en van van groot deel in de sloppenwijk, die ik even kijken, 19 jaar geleden al zag. En ja, nog een zoutje Syriërs dan, en Afghanen, Persen en Persen. Uh... Turken wijten niet wat ze meemaken. <totstuk> En ja, het leger kunnen ze uh, terugdraaien. En uh, ja, je krijgt natuurlijk uh, een hoop mensen op bezoek. En, uh, investeringen en uh, vrij reizen in Europa. Dus ja, ik begrijp eigenlijk niet wat het probleem is. En als het uh, al gebeurd was, dit, dan was er dus ook geen referendum over uh, Brittannië uit de EU geweest. Dat voorspel ik ja, voorspellingen, daar ging het net even over op mijn chat. Maar, uh, ja, je kan dus twee kanten op, uh, zeg het maar.